7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Plan voor eenvoudige berekening kinderalimentatie. Grote legeroefening in Noord-Nederland. Een aanval op CIA-kantoor in Kabul. VVD en PvdA komen met een wetsvoorstel om een einde te maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie.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 Als het voorstel wordt aangenomen, kan het systeem in 2012 worden ingevoerd. Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse regeringspartijen donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen, het CDU, CSU en FDP, vinden een aantal fractieleden dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland. Op de Duitse televisie zei Merkel dat er geen alternatief is voor het noodfonds.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 van verschillende krijgsmachtonderdelen. De oefening duurt tot 7 oktober. Het hoogtepunt is woensdag. Dan wordt op het TT-circuit van Assen... een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht. De hele luchtmobiele brigade doet mee aan de oefening. En dat is bijzonder. Bij vorige oefeningen was steeds één van de bataljons in het buitenland. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een pand beschoten... dat waarschijnlijk door de CIA wordt gebruikt. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... is er minutenlang geschoten op het terrein van een voormalig hotel waar de Amerikaanse inlichtingendienst zou zitten. De politie in Kabul kon verder niets zeggen... omdat het terrein exclusief van strijdkrachten van de coalitie is... al dus een woordvoerder. Een anonieme functionaris meldde wel dat één aanvaller is gedood. De Amerikanen bevestigen alleen dat er een aanslag is geweest... op een pand dat voorheen bekend stond als hotel. De twee Amerikaanse wandelaars die in Iran vastzaten voor spionage... zeggen dat ze alleen zijn gearresteerd vanwege hun nationaliteit. De twee mannen van 29 zeiden dat op een persconferentie in New York.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 Het zijn de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Tweelo en Beekbergen, 4 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. En een ongeluk op de A6, Emmeloort richting Lelystad. Staat 7 kilometer tussen de afrit Urk en Lelystad-Noord. En daar is de rechterrijstrook nog dicht. Um, Bas, de jong BV, die vindt de rekening die we hebben gestuurd te hoog. Die wil niet betalen en ook de spullen niet teruggeven. En nou? Nou, uh, luisteren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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Iedereen die er in de financiële wereld toe doet, was er. Maar echt iets concreets is er niet afgesproken. Het IMF vergaderde in Washington, nog verslaggever Eva Wiesing, was er. En zij kwam vooral veel sombere bankiers tegen. We spreken haar zo. Eerst naar Den Haag. PvdA en de VVD willen een einde maken aan alle onduidelijkheid... over de berekening van kinderalimentatie, hoorde dat. In 70 procent van de echtscheidingen waarbij alimentatie verschuldigd is... ontstaan problemen over de betaling... vanwege onduidelijkheid over de berekening. De huidige rekenmethode is te ingewikkeld uit de tijd... en niet flexibel, stellen PvdA en VVD. Ze presenteren een nieuw wettelijk rekenmodel. Volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld... moet dat nieuwe systeem vooral veel ruzie voorkomen. In zeker 10.000 gevallen per jaar lopen de ruzies over de kinderalimentatie zo hoog op dat de overheid moet ingrijpen. Het Landelijk Bureau Incasso Onderhoudskosten, het LBIO, legt in die gevallen beslag op het inkomen om de alimentatiebetaling op te eisen. Een zeer ongewenste situatie. Art van der Steur van de VVD. Ook uh, het kind leidt er enorm onder als uh, moeder of vader komt met een mededeling... nou, er wordt geen alimentatie meer voor jou betaald. We hebben financiële problemen. We vinden dat we het moeten proberen om zo min mogelijk problemen te krijgen... zodat kinderen daar niet te dupe van worden. De ingewikkelde berekening is in veel gevallen de oorzaak van de problemen. Jeroen Recour van de PvdA. Nou, dat leidt ertoe dat mensen uh, vaak ruzie krijgen over de betaling. 70 van alle... Alle kinderalimentatie gaat op een gegeven moment mis. En, en, en daar komt ruzie, daar weigert een ouder te betalen aan de andere ouder. En dat geeft een hoop ellende. Niet in de laatste plaats voor de kinderen zelf. Hè? Want daar is kinderalimentatie voor. En komt die ruzie ook deels omdat de regels voor de berekening zo ingewikkeld zijn? Ja, er is onderzoek gedaan, onder meer door het LBO. Eh, Nibet, eh, ook in Engeland. En eh, duidelijk is dat inzicht in die regels helpt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 Van de Steur van de VVD. Nou, wat we willen is, we hebben een, een stel tabellen ontworpen... Eh, die ervoor zorgen dat als, er, dat als je in een bepaalde inkomenscategorie zit... dat je heel makkelijk kunt zien wat je betalen moet, wat je draagkracht is... wat de behoefte van je kinderen is. En dan vervolgens vloeit daar eigenlijk vrij makkelijk uit... wat eh, de alimentatie is die je moet betalen... waarbij ook rekening gehouden wordt bij wie de kinderen wonen. Het huidige systeem is zo onduidelijk dat deskundigen, maar ook rechters... tot verschillende uitkomsten komen bij hetzelfde geval. Het nieuwe model is zo transparant dat er eigenlijk geen discussie meer over mogelijk is. P van PvdA. Dat is het idee, om het gewoon heel duidelijk te maken met vaste bedragen, vaste normen. Uh, zodat, uh, ja, je kan erover discussiëren, maar je weet toch wat de uitkomst is. Dus we hopen daarmee een hoop ruzie te voorkomen. Dat is in het belang van de ouders en in niet in de laatste plaats in het belang van de kinderen. Datzelfde systeem moet ook door rechters gehanteerd worden. VVD'er van de steur. De bedoeling is dat de tabel zodanig wordt ingevoerd... dat die ook voor de rechtelijke macht uh, zal worden gebruikt. En dat betekent dat er ook rechtszekerheid is voor iedereen... die, uh, die kinderalimentatie moet betalen. Die weet zeker dat uh, of hij het nou zelf regelt via de internettool of uh, via een mediator, of een advocaat, of een notaris, of bij de rechter... dat hij altijd hetzelfde bedrag betaalt. VVD en PvdA lanceren hun voorstel vandaag... Het is nog onduidelijk of er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Na acht uur praten we erover door met Leo de Bakker van het LBIO... het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Inderdaad, dat bestaat. Dat is de instantie die de alimentatie-int als betaling uitblijft. Zijn reactie hoort u na acht uur. Hij zei het al even, de IMF-top in Washington heeft niet geleid tot concrete nieuwe afspraken over de problemen in Europa. Ook niet over het meest nijpende probleem, namelijk Griekenland, dat zijn schulden maar niet kan afbetalen. In een persverklaring beloven het IMF en Europa wel een krachtige aanpak van de problemen. We gaan naar Eva Wiesing in Washington. Eva, een hoopvolle verklaring, laten we het zomaar noemen, maar was de stemming achter de scherm ook echt zo optimistisch? Nou, achter de schermen was de stemming iets minder optimistisch. Ik was bijvoorbeeld op een bankencongres... dat plaatsvond tegelijkertijd met het IMF-congres. Dat zijn 450 bankiers, de grootste banken ter wereld... die daar bij elkaar zaten. Ik heb daar wel een aantal bankiers gesproken... En er was echt niemand die verwacht dat Griekenland het gaat redden. Uh, of Griekenland weer nieuwe steun krijgt. En ondertussen zie je wel dat investeerders al hun geld wegtrekken uit Europa. Dat die banken moeilijker aan kapitaal komen. Dus er gebeurt al van alles op de achtergrond geest lijkt al uit de fles eigenlijk. En er wordt gesproken steeds openlijker over een tweede financiële crisis... die misschien nog wel ernstiger wordt dan na de val van Lehman Brothers. Want toen ging het om een bank... die toch nog heel erg verweven bleek met heel veel andere banken. Niemand verwachtte dat er zoveel tegelijkertijd zou gebeuren. Nu gaat het om een land dat ook nog verweven is, niet alleen met andere landen, via die euro... maar ook nog met heel veel banken en financiële instellingen. Het is best wel een somber beeld. Want uh, ja, als de banken het vertrouwen verliezen in die landen... investeerders in die banken, dan kan het als een soort dominosteen vooruitrollen. Dan beloven ze even een krachtige aanpak van de crisis. Maar hoe moeten we dat dan zien? Als jij zegt, achter de schermen wordt er hard gewerkt. Wie, wie moet het voor de schermen gaan doen? Nou, voor de schermen is in ieder geval afgesproken... dat het IMF een veel grotere rol krijgt in die uh, aanpak van de crisis. Want je ziet dat het in Europa nog niet echt heel lekker loopt. De beslissingen uiteindelijk moeten wel in Europa genomen worden. Maar het IMF gaat daar uh, een krachtigere rol in nemen. Maar achter de schermen wordt natuurlijk wel heel hard gewerkt... aan de doemscenario's die kunnen opdoemen. Uh, afschrijven van de Griekse schulden. Er werd eerst gesproken over een afschrijving van 21 procent. Dat is waar de banken nu rekening mee houden. Uh, aan mee gaan betalen. Dat was het officiële meebetalen aan de Griekse schulden. Uh, ja, nu gaat het al om veel grotere bedragen. Uh, gaan de banken misschien genoegen nemen met afschrijving van 50 procent... of misschien zelfs meer? Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er met het noodfonds voor Europa? Daar zit nu 440 miljard euro effectief in. Dat moet echt veel meer worden als die crisis zich verspreidt... naar landen als uh, Spanje en Italië. Maar wie gaat dat betalen? Gaat de ECB daar krachtiger in zitten? Of private investeerders? Daar wordt ook alweer heel veel over geruzied eigenlijk. Dus uh, een oplossing is er nog niet heel nee. erg. En ondertussen gaat de tijd maar door. Ja, en jij, en jij zegt even die bankiers die ik sprak, die waren negatief over Griekenland. Ja. IMF-topvrouw Lagarde sprak gisteren met de Griekse minister Venizelos. Waar ging dat gesprek over? Weten we dat? Nou, we weten natuurlijk niet wat er uitgekomen is, maar we weten wel waar het gesprek over ging. Want vandaag gaan de specialisten van het IMF in Europa weer aan de slag in Athene. Ze moeten binnen een week, tien dagen, moeten ze beslissen of Griekenland genoeg hervormt om in aanmerking te komen voor die volgende betaling uit dat eerste noodpakket van die 110 miljard. En we weten al lang dat Griekenland niet uh, zijn doelstellingen haalt. Want het gaat niet alleen om die bezuiniging, maar het, eigenlijk gaat het om structurele hervormingen. Ambtenaren die echt ontslagen moeten worden. Veel en veel meer dan tot nu gebeurd is. Belastingen die geïnd moeten worden, staatsbedrijven die verkocht moeten worden. Nou, het lukt al anderhalf jaar niet, dus echt ook niet volgende week. Dus de vraag is of het IMF uh, Griekenland uh, wat respijt gunt. Ja. Ja. Maar als iedereen dan weet dat Griekenland de doelstellingen niet haalt... als de brede mening is dat Griekenland het niet gaat halen, failliet gaat... krijgen ze dan uh, dat steungeld nog? Ja, dat is eigenlijk heel lastig om dat te voorspellen. Want uh, als ze het niet krijgen... dan krijgen we heel snel al een ongecontroleerd faillissement van Griekenland. Want er zit Griekenland half oktober al zonder geld. En de gevolgen zijn gewoon echt nog niet te overzien. Ook omdat het noodfonds waar ik het net over had... niet genoeg geld in kas heeft. Om uh, dat domino-effect uh, te kunnen uh, bekostigen. Om daar als vangnet voor te kunnen dienen. Dus uh, normaal is het IMF heel erg streng in die zaken. Maar uh, als ze nu zeggen we gunnen Griekenland nog even... Wat er moeten ze wel met een geloofwaardig verhaal komen. Maar ja, het is wel Europa en we hebben steeds gezien afgelopen tijd... dat het op het laatste moment toch weer met een nieuw konijn uit de hoed kwam. En Venizelos heeft ook die bankiersgroep nog toegesproken gisteren. Die zei, het komt echt wel goed. Griekenland zal kost wat kost ervoor zorgen dat die schulden afbetaald zullen worden. Nou, Maar daar geloofde dus niet iedereen in op de IMF-top in Washington. Daar was ook onze verslaggever Eva Wiesing. De bezuinigingen in Nederland hebben ook grote gevolgen voor de natuur. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk. We gaan eerst even horen van Kees Kwaks hoe het is op de weg, Kees. Het gaat normaal normale Lara. Het is zeker geen al te drukke maandagochtendspits. Twee uitzonderingen. De A1, Hengelo richting Apeldoorn. Drie kilometer staat daar. Dat heeft te maken met de werkzaamheden die daar spelen. Er speelt wel een probleem op de A6, Emmeloord richting Lelystad. Er was vanochtend een aanrijding bij Lelystad-Noord... Uh, er is nu technisch onderzoek naar aanleiding van het uh, ongeluk. Er staat file vanaf Urk, ruim 7 kilometer. De rijstrook blijft nog even dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Bezuinigingen op de natuur. Natuurbeheer, kunnen slecht uitpakken voor bijzondere natuurgebieden in ons land. Vorige week sloten de provincies en staatssecretaris Bleker... een akkoord waarin staat dat de verantwoordelijkheid... voor het natuurbeleid bij de provincies terechtkomt. Maar die krijgen daarvoor van het Rijk... wel honderden miljoenen euro's minder dan tot nu toe beschikbaar was. En dat zou grote gevolgen voor de natuur kunnen hebben. Ja, hier, hier begint het, hè? Hier begint het echt napper te worden. Hier ja, moet het veermars ja. nog flink groeien. Anders lopen we er niet meer over. En het is een veer? In de, uh, ja, het veert gewoon, Maar er zit gewoon water onder. En het aardige van veemuis... We dat... staan op water eigenlijk. We staan op water, want het veenmos groeit, sterft af, zakt er naar beneden... en dan groeit er weer nieuw veenmos bovenop. Het internationale hoogveenreservaat Bargeveen bij Schonebeek in Zuidoost-Drenthe. Ooit waren er in dit deel van het land honderden kilometers hoogveen. Nu is daar nog maar weinig van over. Het laatste stukje bij Schonebeek is Natura 2000-gebied. En Luc Rabbers is al jarenlang met boeren in gesprek om grond te ruilen. Omdat het verschil in waterpeil tussen het landbouwgebied en het hoogveengebied... erg verschilt, wel, wel drie meter, eh, verdroogt het hoogveengebied helemaal aan de zuidzijde. Ja, het water loopt er eigenlijk uit richting en het, het, het landbouwgebied? Het water, via de ondergrond, gaat het richting het landbouwgebied. En er is beslist, er moet een, een bufferzone komen dus aan een landbouw ontrokken worden van 500 meter breed... 4,4 kilometer lang, waar het waterpeil flink verhoogd wordt... dat het kleddernat wordt en dat je, als het ware het woord zegt al, een buffer hebt... dat er geen water, minder water vanuit het Hoogveengebied... Eh, richting het landbouwgebied komt. Maar door de bezuiniging op natuur is het maar de vraag of die bufferzone er komt. Dat betekent voor het natuurgebied dat laat ik zeggen, de verdroging aan de zuidkant doorgaat. En voor de boeren? En voor de boeren betekent dat een stuk onzekerheid. Wat gaat er nu verder gebeuren? Gaat die bufferzone überhaupt door? En, en als het doorgaat, maar dan moet er natuurlijk meer werken gebeuren in zo'n rovenkamer. Hoe gaat dat allemaal? In het vorige week afgesloten akkoord met staatssecretaris Bleker is afgesproken... dat provincies verantwoordelijk worden voor het natuurbeleid. Maar dat ze daarvoor veel minder geld krijgen. En dat gaat problemen opleveren, verwacht de Drentse gedeputeerde Rijn Munniksma. Nou, we hebben de afgelopen weken met, met Bleken nadrukkelijk daarover gesproken... van uh, we snappen wel dat het Rijk minder geld heeft... maar als het Rijk alle problemen en alle verantwoordelijkheden... die ze niet meer met het geld zouden kunnen betalen... Op de schouders van de provincies neer, neerlegt, dan krijgen wij zeg maar één kilo aan verantwoordelijkheid en twee ons uh, geld. En wat we nu afgesproken hebben, dat ook het Rijk kenbaar maakt, dat bijvoorbeeld voor landbouwstructuurversterking, dat voor uh, schaapskuddes, uh, soms ook voor uh, ja het voor toeristen aantrekkelijk maken van dit soort gebieden... dat daar het rijksgeld voor ophoudt en dat die taak de vondeling uh, ligt. En het is maar de vraag of provincies of gemeenten of waterschappen... dat allemaal op gaan uh, pakken. Ja, en de natuur gewoon zijn gang laten gaan? Dan kost het wat minder geld, hè? Nou, kijk, als je hier de natuurse gang uh, uh, laat gaan... Dan, uh, en, en we zouden die werken niet uitvoeren... dan weet je dus in feite dat uh, het tropisch regenwoud van Drenthe... en dat is, de, uh, dat is het kleine stukje hoogveen... dat dat nu voor toekomstige generaties er niet meer is. Dit kun je maar één keer vernietigen. Veenvorming is 5000 jaar geleden ongeveer begonnen... en groeit met één millimeter per jaar. Dat is toch prachtig? Kom, we gaan er weer uit zodat we natte voeten krijgen. Tja, dat wil hij dan weer niet. Verslaggever Ringkamer in het enige hoogveenreservaat van ons land. Het Bargerveen in Zuidoost-Drenthe. Negen minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Frankrijk. De linkse partijen daar jubelen. Voor het eerst in meer dan vijftig jaar hebben ze een meerderheid in de Senaat. Het gebeurde na verkiezingen die eigenlijk veel Frans ontgingen.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 Ce 25 septembre 2011 est un jour qui marquera l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance.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 Mais nous avons dû aussi mener une campagne difficile sur fond de crise économique et financière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 Dankjewel, Ron, Ron Linker vanuit Parijs, hoort u. Gauw door naar Mark Robin Visser uh, in Zeeland. Uh, die probeert namelijk vanochtend het raadsel van ritme op te lossen. Uh, Mark Robin, je hebt vanochtend al nieuwe informatie verzameld op jouw speurtocht. Vertel nog eens even voor de mensen die nu pas inschakelen wat je al gevonden hebt. Ja, het allerbelangrijkste denk ik toch wel wat we al te pakken hebben, dat is de ontsteking. Of de ontsteker. Ik heb zelf niet zo heel veel uh, verstand van, uh, van dit soort spullen. Maar ja, zo'n ding zegt natuurlijk wel heel erg veel. En uh, die is, uh, ik heb de persoon vanmorgen al gesproken die hem, uh, die hem had, meneer Jo, van de camping hier. En de tweede clue, dat is eigenlijk ook wel interessante informatie. We hebben inmiddels gehoord dat iemand zei, het is helemaal geen kesson, Het is een heel ander soort ding. Dat raadsel hebben we ook opgelost. Het is een kleine kesson. Het is geen grote kesson, maar het is een klein. Dus je mag het kesson noemen, maar je mag het ook beetle noemen. Ik geef toe, Lara, we zijn er nog niet, maar dit zijn toch weer twee nieuwe dingen die we nog niet, uh, die we nog niet hadden. Goedemorgen. Goedemorgen. U, weet u nog wat? Ik weet alleen dat ik in mijn caravan zat en dat het erg uh, Mag ik, mag ik even bij u binnenkijken? Ja hoor. Dan doen we eventjes, we gaan even met mevrouw Diana gaan we even naar binnen. Want mevrouw Diana, ja, zuster, nu wel, u, ben, u bent nu wel over de klap heen, hè? Ja, nu wel. Maar? Uh, vrijdagavond was het echt... Uh, het was gewoon heel hard, het was echt heel hard. Mijn caravan kwam om, uh, omhoog en ik durfde er eigenlijk niet meer uit. <laughs> en, uh... Uw caravan kwam omhoog? Ja. ja, mijn caravan kwam echt omhoog. Luisteraars, wij zijn op een, op een boerencamping. Hoe heet het hier ook alweer? Karnermelkse... Hoek. Hoek. Ja. En mevrouw Diana heeft een hartstikke leuk caravanetje met een klein voortentje ervoor. En ze ging om tien uur vrijdagavond omhoog. Ja ik ging omhoog ja en dat is erg schrikken het was een enorme klap ik had daarvoor al uh, wat, uh, wat uh, ja wat ik dacht een hagelkonon uh, gehoord en ik dacht eventueel wat uh, ja wat onweer of iets en, uh, heeft, dan, u, uh, heeft u verstand van uh, explosieven ik niet maar ik, ik ook niet. dat het een bom was dat, dat je, wist u oh ja. ja dat hoor je gelijk dat wist u dat toch? of dan? een, een uh, iets een fabriek die ontploft of iets want het was het was gewoon heel erg het was echt heel erg het was niet zomaar een een vuurwerkklapje ja. Ik vind, het is nog niet een heel sterke clue. <laughs> ik heb niet Je echt moet clues clue. hebben. Ik heb niet echt een clue. Ik weet alleen dat mijn caravan omhoog kwam... dat we een hele grote zwarte rookwolk zagen. Heeft u ook schade aan de caravan? Zullen we er even omheen lopen? Of misschien dat we, dat we, dat we daar nog aanwijzingen vinden? Of heeft u dat al gedaan? Ik heb gekeken gelijk. en uh, Ik heb gekeken of toevallig ramen gescheurd of geklapt waren. Maar tot nu toe is er nog niks aan de hand. Hij staat ook nog gewoon recht? Hij staat nog recht, ja, gelukkig wel. Maar u ging wel omhoog? Ik ging en hoe, hoe lang bleef u dan boven? <laughs> dat is vrij vlot, hoor. Dat is zo'n hoephoep, zeg ja. maar. Ja. Zo'n klein kloetje. Ja, dat er staat is. hier ook een meneer, dat is een ontzettend vrolijke man... die heeft ook een caravan met gekleurde lampjes... met zijn videocamera. Heeft u nog een kloe? Ik ben nu wel aan het opnemen, maar als u dat nou vrijdagavond had gedaan... Ja, maar dan, dan waren we nou moet, klaar geweest. Dan moest ik helaas naar een verjaardag. U moest naar een verjaardag. Ja. Die meneer moest naar een verjaardag. Dat is mijn schoonvader. Nou... Maar, en, en was u was niet op de ik verjaardag? Was, ik was helemaal alleen. Wat was u aan het doen eigenlijk in die caravan? Ik was de televisie aan het kijken. <laughs> ik was aan het wachten op mijn vrouw, die was aan het werken. Ik geloof dat ik nog even verder deze camping ontmoet... Om, om nog meer andere getuigen te zoeken op ja. zoek naar nieuwe verse clues. Er, er zijn er genoeg. Maar we, komen, we gaan een heel eind komen. Ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Goed zo. Succes Tot straks. Weer. Hoe heet de camping ook alweer? Hoek. Groeten van de Hoek.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 Als u in beleggingsfondsen wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op alex.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Berekening: alimentatie moet eenvoudiger. En Keniaanse Nobelprijswinnares Matai overleden. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Er is vaak geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. En daarom zou het goed zijn als er wat verandert aan de berekening van die alimentatie, vinden VVD en PvdA. En ze komen nu met een wetsvoorstel, VVD-kamerlid van der Steur. Het doel van uh, zowel van PvdA als VVD is om het systeem eerlijker te maken, transparanter te maken en vooral ook moderner te maken en makkelijker te wijzigen. Bij 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening. Volgens de partijen is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd... zegt PVDA Jeroen Recour. Het gaat nog uit van de moeder die voor de kinderen zorgt... en de vader die voor het inkomen zorgt. En dat is de realiteit steeds minder. Co-ouderschap is steeds meer uh, van deze tijd. Ja, het moet dus meer van deze tijd worden. Een speciaal computersysteem moet er ruzie sussen. In ons systeem vul je zelf op de computer in wat de verandering is. En dan zie je meteen duidelijk en inzichtelijk wat de uitkomst is. En als je daar niet... Mee eens bent, als je er niet uitkomt onderling, dan kan je niet meteen naar de rechter. Maar dan ga je heel snel, dan word je snel geholpen door het LBIO. Wat dan zegt, Nou, deze verandering geeft deze uitkomst? Ja, het LBIO, is het Landelijk Bureau Inning-Onderhoudsbijdrage. Als het voorstel wordt aangenomen, dan kan het systeem van PvdA en VVD in 2012 worden ingevoerd. Bondskanselier Merkel rekent erop dat de Duitse regeringspartijen donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen, het CDU, het CSU en FDP, vinden een aantal fractieleden dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland. Op de Duitse TV zei Merkel dat er geen alternatief is voor het noodfonds. Ik geloof dat daar moet jeder afgevaardigde ook in de zaak voor Europa, voor de euro, zijn beslissing vertreten kunnen. En ik zeg nogmaals. Ik ben zeer zuiverzichtelijk dat ons dat ook gelingt. Zien er is verder niets te zien in het idee dat de Grieken maar een deel van de leningen terugbetalen. Volgens Merkel zou dat het vertrouwen van de investeerders in de eurozone zwaar beschadigen. De twee Amerikaanse wandelaars die in Iran vastzaten voor spionage zeggen dat ze alleen zijn vastgehouden omdat ze Amerikaans zijn. Na aankomst in New York zei een van hen dat Iran de zaak koppelde aan politieke oneenigheid met Amerika. Het was voor ons dat we were hostages waren. Because disputes De twee werden in juli 2009 opgepakt omdat ze volgens Teheran de grens tussen Irak en Iran waren overgestoken. En ze werden beschuldigd van spionage, iets wat ze altijd hebben ontkend. Nobelprijswinnares Wangari Matai uit Kenia is overleden. Ze was de oprichter van de organisatie Green Belt Movement, een organisatie die zich richt op verantwoorde landbouw en op vrouwenrechten. Green Belt Movement ontstond doordat veel boerinnen in Kenia klaagden dat er te weinig water was en ook dat ze niet genoeg brandhout hadden. Daarom stelde Matai de vrouwen voor om bomen te planten om zo ook de ontbossing tegen te gaan. En dat werd een succes, vertelde ze ooit in een interview. Why not plant trees? I asked the women, and so they just started very, very, very small, very, very small. And before too long, they started showing each other. It was now communities empowering each other to plant trees for their own needs. Wangari Maathai. in 2004 kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling, aan democratie en aan vrede. Wangari Matai was 71. En Defensie begint vandaag met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Operatie Falcon Autumn speelt zich af vooral in Drenthe. 2500 militairen doen eraan mee. En de oefening duurt tot 7 oktober. Echt spannend wordt het woensdag. Dan wordt op het TT-circuit van Assen een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht. En dat was nieuwsoverzicht. Radio 1. Het NOS. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag begint de dag op veel plaatsen nog helder... maar er trekken ook een paar wolkenvelden over het land. De bewolking neemt steeds verder toe en krijgt vanmiddag de overhand. Ook is er dan kans op een spat regen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 23 in Dienburg. Vanavond en vannacht blijft in het noorden kans op een beetje regen. In het zuiden wordt het geheel droog en klaart het wat op. De minima komen uit rond 13 graden. Morgen begint de dag wisselend bewolkt... maar later komt er meer ruimte voor de zon... Er staat vrijwel geen wind en het wordt 18 graden in het noorden... tot 22 in het zuidoosten. Vanaf woensdag is het volop zonnig en warm najaarsweer. Ah, en weer bij Verkeersinformatie. We praten nog altijd over een normale maandagochtendspits... waarin vooral de dagelijkse files voor vertraging zorgen. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. 7 kilometer tussen Leidscherdam en Zoeterwoude-Dorp. Een ongeluk op de A6 vanochtend vroeg. Emmeloord richting Lelystad. Er staat 7 kilometer file voor Lelystad-Noord.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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of Twitter. Radio 1. NOS Radio 1 is ons account. En een nieuwe politieke week is aangebroken. Na de veelbesproken politieke beschouwingen van vorige week... staat de agenda van de Tweede Kamer de komende dagen weer bomvol debatten... over allerlei onderwerpen. Politiek verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Marcel, ligt het? Um, doe eens normaal, man helemaal achter ons? Nou, het lijkt me niet dat we iedere dag een doe normaal moment uh, zullen hebben, maar er zal ongetwijfeld nog veel over nagepraat worden deze dagen. Iedere maandag komen Rutte, Verhagen en Wilders, dus ook vandaag, bij elkaar om over van alles en nog wat te praten. Dus ik vermoed dat het in de bijeenkomst van vandaag ook alweer aan de orde zal komen. En ook de Tweede Kamerfracties vergaderen morgen, dat is toch voor elke partij wel het moment om nog eens even goed terug te kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurd is vorige week. Maar je merkt ook dat de verschillende verschillende partijen zeggen, jongens, laten we weer aan de slag gaan... met die grote problemen die er voor ons liggen... waarvan de grootste toch wel die eurocrisis is. Nou, de premier die gaat er vandaag ook alweer mee bezig... want buiten het gesprek met Wilders en Verhagen... ontvangt hij zijn Finse collega. Daar heeft hij nog een appeltje mee te schillen... omdat Finland nog steeds aan het proberen is... om zelf afspraken met Griekenland te maken. Daar is Nederland niet voor. Dus volop bezig met Europa. Maar toch moeten we ook niet uitsluiten... dat het knetteren van vorige week nog best wel eens kan dooretteren. Ja, en dat heeft dan ook weer te maken met die eurocrisis ook crisis, want binnenlands heeft dat uh, ook zijn gevolgen, denk ik. Uh, maar dat blijft, is en blijft de grootste splijtswam tussen aan de ene kant VVD, CDA, aan de andere kant PVV. Ja, dat klopt, want als het uh, niet lukt, uh, de politiek niet lukt om een daadkrachtig uh, antwoord te geven op die crisis, de Europese politiek dat niet lukt, en als de beurzen en andere onderdelen van de economie niet aantrekken, ja, dan komt daar heel snel het moment dat de extra bezuinigd moet gaan worden. En we weten al dat de PVV heel erg moeilijk gaat doen... als het om de invulling van die extra bezuinigingen gaat... als die aan de orde komen. Nou, tot nu toe doen de hoofdrolspelers dus nogal luchtig... over die clash van vorige week. Maar uh, bij dat soort onderhandelingen... Uh, zou dat incident weer zomaar op kunnen borrelen. En dan is er ook nog het CDA. Want een gedeelte van die partij is nog steeds niet blij... met de samenwerking met de PVV. Ik las het afgelopen week nog in de krant, afgelopen weekend... dat in Tilburg een CDA-raadslid uit onvrede voor zichzelf is begonnen... Nou, dat soort geluiden hoor je niet massaal hoor. Er zijn ook heel veel CDA's die zeggen... hè, hè, eindelijk zeggen ze eens wat terug tegen die Wilders. Maar ja, over een maand is er wel een congres uh, van die partij... dus dat is spannend. En tot slot wil ik nog even wijzen op de peilingen van Maurice de Hond gisteren. Ik weet, het zijn peilingen, moet je niet al te veel waarde aan hechten. maar daaruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden het optreden van Wilders afkeurde, de reacties van Rutte niet goed vond... en bovendien vond de meerderheid dat het ambt van de premier naar beneden werd gehaald. Hmm. Terwijl de premier zelf vindt dat dat absoluut niet het geval is. Hoe, hoe schat jij dat in, Marcel? Onderschat Rutte de impact? Ja, dat vind ik wel heel moeilijk om daar ja of nee op te zeggen. Want uit diezelfde peilingen blijkt ook dat de meeste ondervraagden vinden... dat er veel te veel ophef over uh, is, over die botsing. Maar um, we moeten die impact dus ook weer niet overdrijven. Maar toch, die geluiden die je hoort, hè, dat men van politici verwacht... dat ze een voorbeeldfunctie hebben, dat is toch wel een duidelijk signaal. En bovendien heb ik de afgelopen dagen ook regelmatig horen zeggen... als die mensen als kleine... De kinderen staan te ruzien, ja, kunnen ze dan wel ons door die moeilijke tijden loodsen? Ja, en dat is toch wel iets waar het kabinet rekening mee moet houden. Het beste is als iedereen weer aan het werk gaat, <laughs> Marcel. Ja. En we zijn het al volle agenda deze week. Wat, wat staat erop? Wat is het belangrijkste? Ja, er komen een heleboel onderwerpen aan de orde. Er wordt over de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg, gepraat. Maar vandaag wordt er zes uur lang gepraat over de strategische agenda van het hoger onderwijs. Dat is een plan van staatssecretaris Zelstra om universiteiten en hogescholen beter te maken... Concrete voorstellen, dus van het kabinet waarover gesproken wordt, dat zal deze week veel meer gebeuren. Maar ja, dat soort debatten, daar wordt uh, niet zoveel uh, van verwacht. Qua spanning, in ieder geval wel qua inhoud. Maar ja. dat komt omdat de VVD, CDA en de PVV daarover eens zijn. Marcel Bril in Den Haag. Elf minuten over half acht. Wij gaan gelijk door naar Tom van het Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Met een aardig voetbalweekend. AZ won ja. van Feyenoord en stond zomaar opeens aan kop. Tot volgens mij verbazing van de eigen treder gaat jou voorbij. Ja, want het is ook voor de eerste keer dat hij überhaupt in Nederland op kop staat. Terwijl hij toch al een aantal clubs gehad heeft. En daar over het algemeen ook heel goed mee gedaan heeft. En het was ook wel verdiend hoor. Het was een leuke en een mooie en hele spannende wedstrijd. AZ-Feyenoord met AZ toch wel net een uh, tikje beter als bovenliggende partijen won. Vlak voor tijd met 2-1. En grepen de kop omdat op zaterdag PSV heel goed zijn werk had gedaan. Tegen het eh, toch wel treurige Roda dit seizoen. 7-1 werd dat maar liefst. Had wel 20 kunnen zijn, zeiden sommige mensen. En Ajax Twente werd 1-1. Daarmee voelde men zich in Amsterdam weer eens ernstig tekort gedaan. Had een heel klein beetje recht van spreken door een afgekeurde treffer op 1-0. Die echt ten onrechte werd afgekeurd. Maar neemt niet weg dat Ajax met name van na het eerste half uur de bal veel meer in de breedte van het veld speelde dan in de lengte. En uiteindelijk, zoals dat dan zo mooi heet, de deksel op de neus kreeg eh, vlak voor tijd. Eh, toen Luc de Jong Twente naast Ajax kopte. En eh, Ajax, ja, het is de derde keer gelijk. Eh, men had zo gerekend op een soort seizoen alsof Ajax er bovenuit zou steken. Nou, dat is allerminst het geval. PSV is op stoom aan het komen. Twente doet mee. AZ doet het hartstikke goed. Feyenoord heeft 14 punten. En met een beetje mazzel is het te leuk om te laten lopen. Vitesse en RKC met 13 punten kunnen mm -hmm. we ook nog tot het kopgroep rekenen. Wel, Kortom, ja. Eh, de, ja, zo is ook. Komen er altijd, hè? De eerste, nee, Maar alle gekke roepen, sorry. AZ doet het heel goed. Om ze in één keer titelkandidaat te maken, voert nog wat ver, hoor. In, in deze fase van de competitie. Neemt niet weg dat ze verdient aan de leiding staan. En een uh, club is die, ja, een beetje model staat, zeggen sommige mensen. voor de sanering die in het voetbal plaatsvindt. Uh, jongere, goedkopere spelers. Uh, wil niet zeggen dat je niet kan presteren. Want wat AZ doet de laatste twee jaar, is echt uh, boven verwachting heel goed. En heel verdiend koploperschap op dit moment in de Eredivisie. Al het hele seizoen op stoom. Mark Cavendish. En hij ja. werd wereldkampioen een wielrennen. Is hij daarmee de gedroomde winnaar? Ja, nou voor mij levert het toch een beetje dubbel gevoel op. Ik lees en hoor veel de gedroomde winnaar, want het is de snelste man op aarde, op de fiets dan, zoals hij zichzelf noemt. De Britten, eh, ere wie ere toekomt, hadden het fantastisch voor elkaar. Ja. Ze hebben de hele koers werkelijk eh, beheerst met een paar enorme hartfietsers op kop. Ze waren ook bijna een uur eerder binnen dan nou, iedereen ongeveer op gerekend had. Dat was ongelooflijk. En is, als je zo'n sprint zo afmaakt, wie ben ik om er iets van te zeggen? Uh, de wereldkampioen die zich in een regenboog trui gaat voorbereiden op de Olympische Spelen in zijn eigen land. Ze zijn allemaal gedroomd de scenario's voor het wielrennen. Zelf behoor ik toch bij de mensen die vinden dat een sprinter eigenlijk niet wereldkampioen mag worden. Ik vind dat een parcours toch zodanig zwaar moet zijn dat er ander soort renners boven komt drijven. Maar goed, daar kan je heel lang over discussiëren. Volgend jaar moeten ze de Kouwbergen een groot aantal keren op. Dan heeft Cavendish en zijn vrienden hebben dan geen kans. Dus sommigen zeggen eens in de zoveel jaar zijn ze aan de beurt. Het is natuurlijk geen, eh, niet de minste, Mark Cavendish, maar ik had toch graag een, een renner van een iets ander kaliber in de regenboogtrui zien fietsen. Zegt Tom, moet we het nog over de Nederlanders hebben of zullen we dat maar laten? Nou, heel even Marianne Vos natuurlijk. Want die wordt voor de vijfde keer tweede. Dat is werkelijk ongelooflijk. En dat is vijf keer een teleurstelling. Dat is ook raar. Maar vijf keer tweede is een bizar iets in sport. De Nederlandse mannenfietsers gisteren, daar moeten we eerlijk over zijn... die reden mee, die deden hun best. Oh, maar ze reden wel mee. Echt, ja, ze reden wel mee. Oh. Maar ze kwamen echt tekort. <laughs> en inderdaad in dat felle oranje. Normaal zie je het overal tussenuit. Maar het was zoeken gisteren om ze ook ergens in het peloton te ontdekken. Het was uh, helaas niet anders. Ja, maar dan. Tom van het Hek, dank je. Joei. Zo'n duidelijkheid over Afghaanse oorlogsmisdadigers die asiel hebben aangevraagd in Nederland, hoort u zo duidelijk meer over. Eerst verkeersinformatie. Bij de ANWB, Kees Kwaks. We blijven nog altijd een beetje tegen die 100 kilometer grens aan Hikken. staat uh, ruim 90 kilometer nu. En de problemen, nou, niet echt de problemen op de A2 Maastricht-Eindhoven. Twee kilometer werd de hoogte. dat was een aanrijding. Het probleem dat A6 heette en beloort richting Lelystad, het ongeluk bij Lelystad-Noord, nog 6 kilometer. Dat is wel goed nieuws, alle rijstokken zijn weer open. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem werkzaamheden tussen Beek en Duiven, het levert 6 kilometer viel op. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vermeende oorlogsmisdadigers uit Afghanistan worden tijdelijk niet meer het land uitgezet. Dat gebeurt onder druk van 26 gemeenten in Nederland... die opkomen voor de belangen van deze Afghanen. Het gaat vaak om mannen waarvan de rest van het gezin wel in Nederland mag blijven. Sinds 2000 worden mannen die onder het Taliban-regime in het leger zaten... als onderofficier automatisch aangemerkt als oorlogsmisdadiger. Eén van hen is Rafik Naipsa. Hij kwam 13 jaar geleden naar Nederland. Volgens hem is zijn enige misdaad dat hij tot die groep onderofficieren behoort. Ik heb stapelbewijs, uh, officiële bewijs van vijf minister afghanistan. Commissie, onafhankelijke commissie voor mensen van de rechten is goedgekeurd. Dat, ik heb niks gedaan, fout in Afghanistan. Ik hoor bij groep. We gaan erover doorpraten met de directeur van Vluchtelingenwerk, Nederland Trees Wijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Die verdenking van oorlogsmisdaden, is dat, is dat een papieren verdenking? Is dat automatisch? een automatische verdenking en dat is gebaseerd op een ansbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2000. Wat inderdaad, zoals je ook al zei, uh, stelt dat iedereen die de rang van onderofficier of hoger heeft gehad, zich altijd heeft schuldig gemaakt aan mensenrechten hmm. Waar is die conclusie op gebaseerd, die algemene conclusie? Uh, omdat uh, het ministerie van buitenlandse zaken zegt dat de Afghaanse veiligheidsdiensten een relatiesysteem hadden en dat je altijd vanaf die rang van onderofficier een positie hebt gehad waaraan je aan die uh, schendingen hebt schuldig gemaakt. Dat is een conclusie die overigens bestreden wordt door het hoogcommissariaat van de vluchtelingen en de Amnesty International. Uh, want die zeggen dat er geen openbare bronnen te vinden zijn dat dat, die dat relatiesysteem bevestigen. Ja, maar kun je niet aannemen als die mensen dat daar bij de geheime dienst hebben gewerkt dat ze erbij betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaad? Ja, dat is dus wat Buitenlandse Zaken zegt. En wat bestreden wordt door Amnesty International en het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen. Maar op welke gronden dan? Die zeggen dat ze geen openbare bronnen kunnen vinden die dat relatiesysteem bevestigen. En zij gaan ook uit van de veronderstelling dat mensen die in de ondersteunende diensten, bijvoorbeeld administratieve diensten, hebben gewerkt, een hele andere positie hebben gehad dan mensen die operationele units hebben gewerkt. Hmm. We hebben natuurlijk in aanleiding van het verzet van die gemeente contact opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En zij bestrijden dat de verschillende gevallen nooit individueel worden bekeken. Er zou sinds drie jaar een speciale dienst voor opgezet zijn. Die um, inmiddels al 115 zaken heeft onderzocht. En in 80 gevallen leidde dat tot de conclusie dat 1F, dat is dan uh, de benoeming, niet van toepassing was. Um, en in zo'n 10 zaken werd het onderzoek voortijdig afgebroken. Dus er wordt wel individueel gekeken, zegt het ministerie zegt het ministerie, en dat, dat zal ook waar zijn... alleen blijven zij hun conclusies dan baseren op de conclusies van het ansbericht En uh, daar, daar is twijfel over... Dat is nog steeds de basis, ook bij uh, het individuele geval, als een individuele beoordelen. Dat is dat de dus ook een individuele geval. Hè. Als, je dus, uh, kunt, uh, als je een andere rang hebt gehad, een onderofficier, of als jij in het individuele geval kunt aantonen dat nou, net jij de ene hele grote uitzondering bent, uh, dan zullen ze het niet van toepassing uh, plaatsen. Dus heel formeel zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een individuele beoordeling. Ja. Zijn er al mannen uitgezet die al twaalf jaar hier zijn? Dat is voor ons heel moeilijk te volgen. Het is bijzonder moeilijk om ze uitgezet te krijgen... omdat, er nogal wat, uh, uh, omdat het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens... zich nogal tegen deze uitzetting zou kunnen verzetten. Uh, wij vermoeden dat er al wel een paar zijn uitgezet, maar niet heel veel. Precies getal kennen wij niet. Hoe waarschijnlijk is het dat die mannen uiteindelijk... wel degelijk uitgezet gaan worden? Ja, dat hangt heel erg af van de uitspraken... die tenslotte het Europees Hof van de Rechten van de Mens zal gaan doen. Omdat die eerst moeten beoordelen of een uitzetting... Uh, Mensen in, in een situatie brengt waarin uh, zin een vrede en onmenselijke behandeling te verwachten hebben. Maar het Europees Hof zal ook kijken of er uh, terecht op gezinsleven van deze mannen niet geschonden wordt. Ja, en dan de zorg van die, van die 26 burgemeesters, is, is dat terecht? Ja, dat is een terechte zorg, want zij zitten met deze, deze gezinnen. En uh, zij, juist omdat het ambtsbericht omstreden is. Uh, is het voor hun ook moeilijk vast te stellen of zij een, een echte mensenrechten schender in hun gemeente hebben. En uh, het is nu bijzonder hard om geconfronteerd te worden met gezinnen die hier mogen blijven, die hier al lang zijn... Uh, waar de kinderen van in Nederland zijn opgegroeid... en waar nu de vader uit het gezin dreigt te worden weggetrokken. Mm. En dat staat op gespannen voet met het feit... dat Nederland geen schuilplaats wil zijn voor schenders. En dat vindt ook Vluchtelingenwerk Nederland niet. Ook wij vinden dat Nederland daar geen schuilplaats voor moet zijn. Goed, dus moet er duidelijkheid komen. Maar er moet dus gewoon duidelijkheid komen. Juist, dat is duidelijk. Directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Therese Wijn, dank u wel. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die stort zich vanochtend op die geheimzinnige ontploffing in het Zeeuwse ritme. En het, gaat het hem lukken om het raadsel van ritme op te lossen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe staat je onderzoek ervoor, Mark Robin? Nou, we hebben vanmorgen toch alweer een paar nieuwe dingen zijn we te weten gekomen. Eh, onder meer de ontsteking dat die gevonden is, of althans de stukjes daarvan. Verder, dat het wel om een kerson gaat, maar misschien om een klein kerson. Je mag het ook een beetle noemen, maar dat is in feite hetzelfde. En daarnaast, ja, ik ben hier op de camping... waar de eh, campinggassen het allemaal, eh, tenminste voor zover ze hier waren... die knal hebben gehoord en daar ook vreselijk van zijn geschrokken. En de campingbeheerder, ik hoorde het net al van mevrouw hier... Uh, er is onmiddellijk gebeld met de politie. Dat klopt. En uh, die kwam? Nee, helemaal, niet. een uur later. Die kwam een uur later. U bent ondertussen naar het strand gegaan. Ja, want uh, ik wist ook goed uh, de plaats uh, van die liks, het maar noemen... omdat je ter plaatse goed bekend bent... En uh, op de toeweg er, uh, naartoe met licht van de scooter, zag ik al de brokstukken. En uh, ja, die waren als het ware nog warm. En u en... stond eigenlijk op de politie te wachten, hè, of niet? Ja, want ik had de uh, slagboom opengedaan. U heeft de sleutel van de slagboom? Ja, dat klopt. Er is ook nog een recherche geweest? Ja, maar dat was al de andere dag pas. Zaterdag? Ja, dat klopt. En heeft u ook kunnen zien wat die hebben gedaan? Nou, die hebben dus morgens vroeg uh, na melding dat de krater gevonden is, wist te kijken. En uh, ja, dan ben ze natuurlijk tevreden dat het dan uh, bekend is waar en wat dat er gebeurd is. Maar hebben ze daar onderzoek gedaan? Nee, dat hebben ze pas heel veel later gedaan. Dat u, u heeft ondertussen de ontsteking gevonden daar. Ja, we hebben wat sporen en uh, scherpe patronen en munitie... en uh, ja, de restanten, uh, ijzeren delen, daar gevonden. Maar toen was de recherche al geweest? Nee, nee ja, dat is morgens vroeg geweest. Ja. En uh, omdat wij met de buurman daar uh, dat allemaal opgerapt hadden... heb ik ter plaatse uh, gebeld naar de meldkamer. En toen moest er dus wel uh, direct een wagen komen voor afzetting... Ja. En, uh, Pas nadat u weer opnieuw gebeld had? Ja, dat was ongeveer rond half tien, tien uur. Hoe zou dat nou komen? Ik hoor dat er hier wel vaker vuurwerk wordt afgestoken. en andere ongein wordt uitgehaald. Zou het kunnen dat de politie dacht: ach, het zal wel weer zoiets zijn? Nou. Dat het daarom zo lang geduurd heeft? Nou, denken, daar heb je niet zoveel aan natuurlijk. Maar dat er meerdere keren hier uh, wat kleinere. en in dit geval uh, grote criminaliteit. dat is wel zeker. Ja, wat dan? Nou, het is ook bij de gemeente en bij het bestuur bekend uh, dat er uh, rare dingen gebeuren op het strandje in Ritten. Er gebeuren rare dingen op het strandje in Ritten. Ja. Laten we daar op houden. Daar gaan wij later. Uh, daar moeten we nog eens even verder over praten, want ik geloof dat daar weer een clue in zit. Dat is mogelijk. Tot straks. Het NOS Radio en journaal media overzicht. Terwijl het geweld tegen de demonstranten in Syrië nog steeds aanhoudt... zijn diverse websites van de Syrische overheid gehackt door Anonymous. Volgens Al Jazeera gisteren zijn de sites in de steden Homs, Aleppo en Damascus gehackt. Homepages werden vervangen door een interactieve kaart van Syrië... met gegevens over het aantal doden die in die steden door overheidsgeweld zijn gevallen. Breaking News twittert de BBC naar aanleiding van het overlijden van de Keniaanse milieuactiviste en politica Wangari Mouta Matai. Ook Keniaanse media berichten over de dood van Matai. Ze is vandaag in het ziekenhuis in Nairobi overleden. Matai heeft voor haar werk voor duurzame ontwikkeling en voor de mensenrechten in 2004 als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Help het TWS systeem is ziek schrijft de pers vanochtend in koeienletters op de voorpagina. Als de gratis krant weigeren verdachten steeds vaker mee te werken aan gedragskundig onderzoek, waardoor het moeilijker wordt om iemand TBS op te leggen. TBS-behandelingen duren vaak jaren en kunnen zelfs eindigen... in een levenslang verblijf achter de tralies. Er is geen aantrekkelijke gedachte en dus besluiten steeds meer verdachten... om deelname aan zo'n onderzoek te weigeren. In de krant waarschuwt forensisch psycholoog Ernst Ameling... dat het TBS-systeem op deze manier zal worden uitgehold. Het kabinet danst steeds vaker naar de pijpen van de SGP... de kleinste partij in het parlement. Zo heeft minister Kamp van Sociale Zaken wel heel nauw samengewerkt met de SGP... rondom de bezuinigingen op het kindgebonden budget... De informatie die in bezit is van Spits. Kamp wilde deze aanvulling op de kinderbijslag... vanaf het derde kind afschaffen, maar de SGB kwam met een tegenvoorstel. En dat werd vorige week, tijdens de algemene beschouwingen... als enige van de abonnementen op de rijksbegroting... aangenomen door het kabinet. Als ik het niet dacht, twittert Ineke van Gent van GroenLinks. Eerst speciaal in de begroting gezet, vraagt ze zich af... Ja, het Heel Nieuws schrijft over de grootste militaire oefening... in 15 jaar die wordt gehouden. Aan de operatie doen 2.500 militairen mee... en 400 voertuigen en gevecht- en transporthelikopters. Het is voor het eerst in jaren dat de hele luchtmobiele brigade... weer gezamenlijk optreedt. Dat was lang niet mogelijk... omdat voortdurend een van de bataljons in het buitenland opereerde. En lijkt het je wat om als burger ook mee te doen aan de operatie? Dan kan dat. Kijken op de website van Defensie eerst maar eens. Ja, dat is een Hollebolle in de Efteling. In Engeland willen ze nu ook een soort Hollebolle laten bedanken voor het weggegooide afval. Niet in een pretpark, maar in gewone vuilnisbakken in de straat. Daar zal dat niet alleen gebeuren door Hollebolle grijs zelf, schrijft de Telegraaf. Maar door een beroemdheid die je dan bedankt voor je milieuvriendelijke gedrag. Stel je voor dat je door Michael Palin of Wayne Rooney wordt verteld waar je je afval in moet gooien. Of in Nederland, Marcel Oosten. <lacht> Dank u wel. Oh, na acht uur hoort u uh, meer over de kinderalimentatiewet voorstel van PvdA en VVD. En we hebben het over het bezoek van de paus. Het bezoek dat hij bracht aan Duitsland. Het is afgelopen na een paar dagen. De Duitsers zijn daar niet echt tevreden over, hoort u straks.